Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Door corona liggen de banen voor jongeren niet voor het oprapen. Onderzoekers vergeleken hoeveel er na de eerste coronagolf een baan hadden met hoe dat vorig jaar was. Ze zagen dat 10.000 jongeren minder aan het werk zijn. Vooral net afgestudeerde mbo'ers hebben het moeilijk. Maar er zit wel een verschil tussen welke opleiding je doet, zegt deze onderzoeker. En dan zie je dat het de opleidingen zijn die het al minder goed deden. Administratieve dienstverlening, mediatechniek. En er zijn opleidingen die hebben echt last gehad van de coronacrisis, zoals de luchtvaart en de logistiek. Er wordt dan ook verwacht dat veel jongeren er nu voor kiezen om verder te studeren, zodat ze nog niet aan het werk hoeven. Zit je vast in het Verenigd Koninkrijk, dan komt het kabinet je misschien helpen. Reizigers uit dat land zijn op veel plaatsen niet meer welkom vanwege een nieuwe variant van het coronavirus. En dus zit een tripje naar huis er niet in, vertelt consulent Tim de Wit. Het is een totaal bizarre situatie. Je kan op geen enkele manier meer als passagier van het Britse eiland af de komende 48 uur. Voor schrijnende gevallen wordt door het kabinet misschien een oplossing gezocht. In Frankrijk is een vrijwilliger van een profclub omgekomen op het voetbalveld. Het ging mis na een wedstrijd bij FC Lorient. Een man kwam onder de lampeninstallatie terecht die het veld opwarmt. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. Gek ongeluk in Vinkerveen dan. Een auto reed daar tegen een lantaarnpaal en klapte daarna tegen een voetgangersbrug. Die brug brak door midden. Twee delen liggen in het water. De bestuurder van de auto raakte trouwens niet gewond. Wel is hij opgepakt. Hij had gedronken. Oud-circusdirecteur Milko was gisteren opnieuw een attractie in het Kralingse Bos in Rotterdam. Hij reed rond met grote speakers en een omroepinstallatie op zijn scootmobiel om wandelaars te herinneren aan de coronaregels. Zo, ja, dames en heren. Ook hier vandaag in het Kralingse Bos, regelgeving nummer 1... Houd voldoende afstand, je gaat niet dicht bij elkaar staan, Ik denk aan de anderhalve meter. Het bos is net als veel andere parken en bossen erg populair. Nu door de coronamaatregelen veel andere locaties zijn afgesloten. Het weer gaat regenen, dat is al begonnen in Zeeland, komende uren ook in de rest van het land. Het waait ook aardig hard en het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Says she wants to make up I'll go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 Catch me if you can he let them down. zoned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 En zeker niet van stijl, met kerst ben ik alle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 Mee zou maken waar deed ik verre Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van steen. Met... Well, please set me free, mm -hmm. unchain. You Don't care a bag of beans for me I've changed my heart of bliss Let me free Kerst is. Hoor je op ZFM. ZFM